Dit is Ewel de Jong met het NOS Journaal. De gemeente wil aan het eind van de middag weten of de appartementen boven winkelcentrum het loon veilig zijn. Afgelopen nacht werd besloten tot evacuatie van de bewoners vanwege mogelijk gevaar voor instorting. Mocht blijken dat het appartementengebouw veilig is, mogen de bewoners voorlopig één keer terug om wat spullen uit huis te halen.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 En ik zong er samen mee met deze plaat, maar gelukkig niet op volledig volume. Dat met op de dat, dat hebben we hier weer bespaard. Jorden, de surrel van Metcom En Zo zou het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. GFM voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we allemaal in het uh, tweede uur doen, albert -Jan? Uiteraard uh, om half vier uh, de evenementenagenda. En dan houdt u pen en papier maar vast bij de hand. Uh, want uh, wellicht dat er iets tussen zit. Waarvan u zegt, daar wil ik graag heen. Nou, uh, Cinema Nostalgie aanstaande dinsdag. White Christmas hebben we het al over gehad. Uh, verder hebben we natuurlijk dit uur nog uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben een, weer een oproep voor vrijwilligers voor de ijsbaan. Uh, we gaan zometeen weer schakelen naar voor het slot van de eerste helft... van Castricum tegen SV Zandvoort. En daar is voor ons aanwezig... Uh,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 links back -positie. Daar hebben ze een hele snelle man. Nou, dat is wel behoorlijk onder controle. Maar de rechterkant heeft echt drie steken achterkamer gevallen. En Bordeved werd gewoon, uh, ja, overroeld. Daar was niet tegen te kiepen. Uh, we kregen net wel een grandioze mogelijkheid om 3-1 te komen. Want het is hier ook bijna rust. Maar het is niet zo gebeurd. De Castrium is duidelijk sterker dan de SC Handvoort. Hoe is het uh, het humeur van Piet Keur?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 Still laugh. My friends are talking behind my back. They all worry about me when they go out without me. 'Cause I'm kinda stuck in a broken hearted state. I don't wanna think that it's too late for you and I to make things right. It's a beautiful morning. The sun is shining down. De optreden van deze kleine man van Velsen is de moeite waard om te zien. Ja, onder meer bij de vrienden van Alpstel gaat er binnenkort aan uit weer komen, natuurlijk. Vrienden van Alpstel in Ahoy Rotterdam. En dit jaar gaan we met een hele grote groep bij het daartoe. Van een café aan de Halterstraat. Je weet wel.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 gaatsuitleen en of de verkoop van koek en zopie. Zo, zo kunt u als vrijwilliger meehelpen uh, de ijsbaan ook dit jaar weer tot een succes te maken. meld u zich aan bij Ingrid Muller via e-mail Ingrid Muller met dubbel L apenstaartje hetnet.nl Ingrid Müller met l het of via haar mobiel 06 245 30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 So, de rest die je hoorde was uiteraard Annie Lennox. De band heet Eurythmics uit de jaren 80. En Sweet Dreams Are Made Of This. En we met het half vier. Het is tijd voor de Deventermentagenda. Voor Zandvoort en de regio. En daarin hoor je uiteraard wat we de komende dagen allemaal hier in Zandvoort kunnen doen. Albert Ja, en de, de mensen die vanmiddag al in het dorp zijn geweest, die zal het niet zijn ontgaan. Er was een zwarte Pieterband en een Sint Surprise car eh, door het centrum heen. En dat duurt nog tot vier uur, die activiteit. Maar niet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 als oliebollen te koop. U bent van harte welkom van 2 tot 5 uur.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 We're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 Uh, ...wat meer aanvallende ...en uh, ja, in de gedachte van... ...ja, we zullen wat terug moeten doen... ...en uh, dus we het weer... ...op het, uh, het veld van... Uh, de helft van Castricum... Uh, uh, ...we hebben één wissel gekregen... Ivo, die, uh, ...Ivo Hoppe is vlak voor de rust... ...daar zijn we bijna uh, ...kreeg hij een, een schoen tegen zijn hoofd... Uh, ...was even krokkie... ...en uh, men vond het toch beter dat hij... Uh, ...ja, gewisseld werd... ...en daarvoor in de plaats is gekomen... Nijtselberg. Dus die staat nu in het veld. En verder zijn er geen wisselingen bij SV Zandvoort. Oké, okay, nou de tweede helft een stuk uh, sterker SV In ieder geval de wil is er wel om door te gaan, John. Ja, ja. ja. Oké, okay, de wil wel. Maar ja, we moeten we wel even... Even... <laughs> De wil <laughs> wel, Maar we blijven hopen en we komen okay. ko vlak voor uh, kwart voor vier nog even bij je terug. Oké, okay, ja. Okay. Bedankt, John. Oh Romeo, Romeo. Waarvoor art Romeo? Wat in de name? Be what's sworn my love, and I'll no longer be a candidate. Is what I say tegen haar. Slaat lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij, is fantastisch toch?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 ik had een tijdje niks te doen. Het was vroeger het seizoen. Zo van alles mag er niks moeten Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt. Precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hé, hey, hun onwijzer om klavertje 4. Dagen of deze zijn Dus Klagen we niet, niet hier. Allemaal goed, we zoeken naar verdier Moven naar een plekje in de vaste koe van een vier. Herkende haar via via. Zijn we via ook. Ik had zoiets van, we zien we hoe het loopt. Naar wat die heel ja. Hm, laatste rond, tijd om te vertrekken. Stuur we op weg naar huis nog een berichtje.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 en ik zei hé, hey, ik zie je later nog Ze lacht namens, maar zei ik wil nog niet vertrekken Een paar uur later zei tegen haar Slaap lekker Slaap lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch Hé, is wat ik zei tegen haar Slaap lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch Hey, is wat ik zei tegen haar dus.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 Ssh, slaap, lekker. slaap lekker, slaap lekker, slaap lekker, is wat ik zei tegen haken Slaap lekker ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch Is wat ik zei tegen haar slaap lekker Fantastic to. Nog meer jij is fantastisch toon. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Nog maar net voorbij en ik krijg gewoon alweer zin in de Zouwer, Sid in Sansee, Strap en CFM. Ja.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 Radio met muziek van Kara, Je hoorde fame. Dan nou, hoorden het al een paar keer van uh, Sean Lemmers. Het gaat niet zo best uh, met S.V. Salvoort uh, in Kastricum. 3-0 achterstand of is daar inmiddels verandering in gekomen? Sean. Helaas uh, 4-0 geworden. O, nee hè? Oh. Ja. Als ik muziek zou mogen draaien dan werd het toch muziek vanuit het kerk of een, een, <laughs> een krimatorium. <laughs> oh. Want dat is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 Uh, men, is, uh, men is niet geconcentreerd, genoeg. zo nu dan een leuke uitval, maar, daar blijft het ook bij en dan is het de afwerking ja, waar het was schort. Uh, zo nu dan is het de reddingen van, van een grensrechter die buiten stel uh, trekt. Maar laten we hopen dat het niet erg wordt en dat het niet onze grootste verliespartij gaat worden. Want ik dacht, 0-0 is de grootste verliespartij tot nu toe, maar ik heb niet alles uh, op het net staan. Maar 5-0 weet ik zeker dat het er nog niet geweest is. <laughs> nou, zo, we moeten nog ruim een ruime kwartier spelen. Hebben de spelers van SW Salford er nog wel zin in? Ja, nou, dat, dat zijn nog niet de kopjes die, die hangen. Ik, uh, uh, vanuit achter, dan moet ik zeggen van uh, ook Chris Dulger, uh, aanjager, Patrick Koop, is nog best wel een dus Dus uh, het geloof is er nog wel. Niet dat de winstpartij omgezet kan worden. Dat, dat denk ik. Uh, daar moet je ook realistisch zijn. Uh, dat, dat zal ook niet gebeuren.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 speelt ook bij uh, de Kastrikum, een speler uit Zandvoer mee, Roberto Molina, die vroeger bij Zandvoort speelde, toen hij naar ging en nu bij Kastrikum speelt. En nog eens, Zandvoer, dat is assistent. Ja, en daar valt zomaar in de, en dat is, te zien, Kastenvries. die daar 4-1 maakt. Nou, ja, daar ja. is hij toch dan. Hey. <applaus> Geweldig. Top, ha. ik hoor applaus op de achtergrond. Het is iedereen hier, dus uh, nou, dat geeft een beetje moed. En dan hoop ik zelf terug naar de Ja. Oké. Goed. Het klinkt iets beter. Uh. Ja, een stuk beter. We komen tegen het eind van de tweede helft bij je terug. En uh, bedankt voor deze update. Wij gaan nu zometeen naar het uh, nog een stukje muziek, naar het nieuws. En ik zou zeggen tot kort over vier. Oké, okay, tot straks. Dan. Tot straks. Ja. I'm <laughs>